Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. De lonen bij Capgemini gaan omlaag, maar met maximaal 20 procent. De aanklager komt met meer bewijzen voor moord in de zaak Pistorius. De gemeente Leiden mag een motorclub uit het clubhuis zetten. Het is zonnig, de temperatuur ligt tussen de 1 en 3 graden. In het noorden, midden en oosten zijn er ook al wat wolken. met een kleine kans op sneeuw. De Noordoostenwind maakt het koud. De komende nacht koelt het af naar min 2 tot min 5 graden. Morgen en vrijdag blijft het vrij koud met zonnige perioden... en een kleine kans op lichte sneeuw. In het weekend wordt de sneeuwkans groter. Capgemini wil de lonen van een deel van het personeel van het IT-bedrijf verlagen. Vanochtend bleek dat sommige mensen er tot 30 procent op achteruit moesten gaan. Maar daar komt het bedrijf nu van terug. Want uh, Alexander Kuhn, woordvoerder van Capgemini, wat wilt u nu? Ja, goedemiddag. Ik, goedemiddag. ik van de kunst van Kampgemini. Ja. Wat, uh, wat, wat is nu de, de bedoeling? Wat zijn de plannen? Kijk, de plannen zijn... Uh, we hebben uitgebreid in de afgelopen dagen, met, uh, dagen en weken trouwens met, uh, met onze medewerkers... en ook met onze medezeggenschap uh, gesproken over de calibratie van medewerkers. Dus uh, we mm. kijken erg van uh, waar zit er nou een disbalans tussen beloning en marktwaarde. Uh, daarbij hebben natuurlijk ook gekeken, wat, wat, de, wat is de impact van de maatregelen op de persoonlijke situatie van de medewerker? Ja, en dan kwam uit dat sommige mensen er 30% op achteruit gingen. Uh, dat klopt. Uh, dus uh, hoewel er wel dus begrip is voor de maatregelen om, uh, om, uh, om zeg maar in deze economische crisis uh, uh, zeg maar aan de gang te gaan... Mm. Uh, ...werden zeg maar, de voorgestelde de korting op salaris al erge fors ervaring in de gesprekken die we hebben gevoerd met de medewerker. Ja, en u? Dus er komen feiten boven water die zeg maar, als, niet, als niet acceptabel worden ervaren... En, en een aantal kleine gevallen waar een groot disbalans tussen is, is salaris en marktwaarde. waren... voorstel een percentage van het salaris in te leveren niet hoger zijn dan 20%. U zegt 20% maximaal um, ja. en, en meer gaan mensen er niet op achteruit. Maar ja, 20% is toch nog een vijfde. Dat is toch nog veel geld. Dat is toch een veel geld, uh, zeker. En het is, uh, wij vinden het ook voor die medewerkers uh, heel vervelend. Maar we richten ons natuurlijk op, uh, op de continuïteit van, de, van, van ons bedrijf... ...en van ja. de werkgelegenheid in ons bedrijf. Ja. Dus, dus er moeten wel maatregelen worden genomen. Het is, een, uh, het is een, relatief uh, een kleine groep. En, uh, daarbij Hoe, hoeveel heeft, uh, mensen om hoeveel mensen gaat het? Uh, het gaat in totaal, uh, kijk, als de maatregelen in totaal zijn ongeveer 7% uh, van de medewerkers ja. uh, uh, die, uh, die geraakt worden. In en hoeveel zijn er dat? En, en daar, we uh, hebben 4.500 medewerkers. Er ja. dus zijn ongeveer 300 medewerkers waarvan een klein deel daarvan op die rond die 20% zit. En de ja. rest uh, en Welk uh, deel dat... van die 300? Dat is een, een, een, nou ja, een, een klein percentage. Is, uh... Enkele tientallen? Zoiets, ja. ja. Die gaan er 20% op achteruit. Want zegt u er is een disbalans tussen kosten en opbrengst. Hoe meet je dat? Dat klopt. Nou, we kijken, dat is een heel proces waar we dus spreken met, uh, met medewerkers en, uh, en met de medezeggenschapsraad. Dus mm -hmm. we kijken naar, uh, naar de beloning van de medewerker, maar ook wat de markt is bereid, uh, bereid te betalen voor die medewerker. En als daar een, een grote disbalans tussen zit, uh, dan moeten die uh, die aanpakken. Dat kan, uh, dat kan enerzijds natuurlijk uh, door te zeggen van gaan uh, door vrijwillige uh, loonoffer. Ja. Tegelijkertijd uh, kunt u ook zeggen van nou ja we gaan, we gaan hard werken aan opleidingen en trainingen. Dat is een, een alternatief van... waar ze voor kunnen kiezen. Waar ja. ze kunnen kiezen dus. De, waar ze sowieso voor kunnen kiezen binnen kan geven. Maar die mensen zijn binnengekomen in het bedrijf in tijden dat de bomen tot in de hemel reikten en, en, en nu zijn ze de marktwaarde is gedaald. Dat zegt u. De marktwaarde is, is gedaald. Ja, ja. Um, nou, nou kunnen ze dus ook kiezen voor scholing. Uh, dan gaat iedereen natuurlijk voor, uh, voor cursus, voor bijscholing kiezen in plaats van, uh, van salarisverlaging. Nou, het is zo dat medewerkers kunnen vrijwillig uh, aangeven of ze al dan niet uh, uh, salaris willen inleveren. Dus ze kunnen ook voor die scholing kiezen, dat klopt. Ja. En het, uh, een van de dingen die we ook hebben gedaan op dit moment is, uh, is die bedenktijd om, uh, om daarover na te denken te verlengen. Ze hebben dus nu uh, dat was 10 dagen en dat is inmiddels naar 30 werkdagen uitgebreid. Dus ja. Ze hebben een lange tijd om na te denken of ze al of niet op het aanbod ingaan. Ja. Of dat ze kiezen voor scholing. En uh, daar kunnen ze ook natuurlijk zelf uh, advies over inwinnen. Ja. En als iedereen nou voor scholing kiest, dan, uh, dan levert het u nog geen geld op? Maar het levert wel fittere medewerkers op. Ja, dat is duidelijk. Um, de bond gaat, gaat zich hier nog over beraden, uh, meneer Kuhn. U heeft, daar heeft u nog geen reactie van gehad? We hebben nog niks uh, gehoord van de bonden nee. zelf. Nee, ik okay. heb begrepen dat ze vanavond een bijeenkomst hebben. Dus, ja, precies. Wachten we dat met u af. Ik dank u voor de uitleg op dit moment. Ja, graag gedaan. Dank u wel. Ja, Alexander Kuhn okay. was dat van Kapgemini. In de woning van de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius... is munitie gevonden voor een wapen waar Pistorius geen vergunning voor had. Is vandaag bekend geworden op de tweede dag van de hoorzitting... over zijn verzoek tot vrijlating op borgtocht. Pistorius wordt verdacht van moord op zijn vriendin Riva Steenkamp vorige week. Correspondent Ellis van Gelder in Zuid-Afrika. Ellis, wat is er vandaag nog meer bekend geworden? De aanklager vanochtend ging vooral in uh, op de scène in het huis. En hij heeft gezegd dat de Stas aan de linkerkant van het bed lag. Uh, dat erop zou wijzen dat ze ook daar zou hebben geslapen aan de linkerkant van het bed. En dat aan die kant ook een holster gevonden is. Het is onduidelijk of dat is van het pistool waarmee geschoten is. Maar ja, daarmee wil hij dus eigenlijk aantonen dat het vreemd is dat de Pistorius dan niet gemerkt heeft... dat zij op die plek in het bed lag... Uh, als hij daar zijn pistool uit de volst heeft gepakt. En dat hij haar dus niet per ongeluk heeft, heeft neergeschoten? Ja, dat, dat wil de aanklager natuurlijk nog steeds uh, duidelijk maken vandaag. Uh, eigenlijk kijken we al de hele ochtend uh, naar een platte grond van, uh, van het huis van Pistorius. En vooral naar zijn slaapkamer en uh, naar zijn toilet. Uh, en is de politieinspecteur aan het woord die uh, het onderzoek hier leidt. Uh, ja, en ze proberen dus eigenlijk een beetje nu te laten zien wat er gebeurd zou zijn... Uh, momenteel is uh, de advocaat van Pistorius aan het woord, die uh, ja, juist de historische kant van het verhaal wil bevestigen, ook door die politie-inspecteur. Uh, Hoe groot is nou de kans dat hij uh, vrijkomt op, op borgtocht, Ellis? Uh, ja, de politieinstructeur heeft gezegd uh, dat hij het geen goed idee vindt als uh, Pistorius wordt uh, vrijgelaten. Hij zegt van ja, er is een vluchtrisico. Uh, die ochtend uh, ja, van uh, de moord of doodslag, dat moet natuurlijk blijken, uh, zegt hij dat hij onder meer de advocaat en de broer van Pistorius ook heeft horen praten over uh, buitenlandse rekeningen, over offshore accounts. Nou ja, goed, dat zou dus ook een reden zijn waarom het uh, niet handig is om hem op vrije voeten te stellen. Um, ja, het, het blijft moeilijk in te schatten wat de rechter gaat zeggen. Um, het blijft natuurlijk wel een zwaar misdrijf. Ongeluk of niet, of hij nu wist dat zijn vriendin op het toilet zat of niet, heeft de aanklager ook eerder al gezegd, uh, je mag überhaupt niet zomaar door een toilet deur schieten als er geen directe dreiging is. Ook niet als het een inbreker is. Mm. Uh, dus ja, het, het wordt echt nog afwachten vandaag wat de rechter gaat zeggen. Wat onder meer mee zou kunnen wegen is de emotionele toestand van Pistorius. Ja, en die zit nog het grootste deel van de dag hier alweer te snikken in het beklagenbankje. Alice van Gelder in Pretoria, dankjewel. De Europese Commissie krijgt meer mogelijkheden om in te grijpen als landen met onverantwoord begrotingsbeleid de eurozone in gevaar brengen. Er is vandaag in Brussel een akkoord over bereikt tussen het Europees Parlement en de lidstaten. De Europese Commissie krijgt de bevoegdheid direct aanbevelingen te doen op basis van de ontwerpbegroting van een lidstaat. Nu kunnen landen die in geldnood dreigen te komen of noodsteun ontvangen onder curatelen worden gesteld. In Rijen in Brabant is de regiobank ontruimd vanwege een bommelding. Die bank maakt deel uit van SNS Reaal. Het is dus niet duidelijk of de bommelding te maken heeft met de problemen bij die bank en de overname door de staat. De bankmedewerkers en klanten zijn geëvacueerd en uit voorzorg zijn ook huizen en winkels rond dat filiaal daar in Rijen ontruimd.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 omdat de leden weigeren te vertrekken, spande de gemeente Leiden een zaak aan. Wij hebben bij de rechter door middel van een kort ding aangetoond... dat wij inderdaad vinden dat deze mensen daar niet horen. Zij horen niet tot die motorclub Pegasus waar wij een huurcontract mee hebben. En dat betekent met deze uitspraak in de hand dat de burgemeester kan zeggen wegwijzen. Hoe kun je tegenwoordig nog de dopingcontrole omzeilen? Steeds lastiger, want volgend jaar in Rusland... kan bij de Olympische Winterspelen gecontroleerd worden op gendoping...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 die dus nog niet zoveel gebruikt wordt. Het is dus ook niet te makkelijk te vergelijken met de EPO die we kennen... of de bloeddoping of de testosteron. Olivier de Hon was dat van de Nederlandse dopingautoriteit. De Amerikaanse band Green Day is dit jaar de afsluitende act op Pinkpop. Het festival wordt gehouden van 14 tot en met 16 juni in Landgraaf. Andere topbands van deze editie zijn Kings of Leon, Fun and the Killers. En uit Nederland komen onder andere Kensington, The Opposites... en Blauwtsoen naar Pinkpop. In Minsk zijn de wereldkampioenschappen baanwielrennen begonnen. Sebastian Timmermans, Sebastian, alle Nederlander in actie gekomen? Nee, nog niet. Het uh, duurt niet lang meer. Of Amy Pieters gaat uh, het spits afbijten namens Nederland... dat doet ze op de individuele achtervolging. Drie kilometer is die wedstrijd lang. Ze heeft uh, 14 concurrenten, 15 dames uh, in de kwalificatie dus. En de top 4 komt vanavond terug... en gaat dan strijden om het uh, goud, zilver en brons... Het zou me verrassen als ik kijk naar het de de, naar deelnemersveld als Amy Pieters daarbij zit. Maar hmm. aan de andere kant als ze een goede dag heeft. Wie weet kan ze gaan meedoen uh, om de medailles. Wie weet wat er gaat Zijn er nog kansen op een, een medaille voor de ploeg vandaag? Ja, zeker vanavond op de kilometer. En dan denken we meteen aan uh, Teun Mulder natuurlijk. Want die is uh, tweevoudig wereldkampioen op dat uh, sprintonderdeel. Gewoon een kilometer lang alles geven wat je hebt. Met staande start. Dat is altijd verschrikkelijk lastig om dan goed op gang te komen. Maar dat kan Mulder heel goed. Dat heeft hij in het verleden laten zien. Hij rijdt dus uh, vanavond net als Hugo Haak op datzelfde onderdeel... Dat is een uh, jonge, talentvolle jonge, uh, sprinter uit uh, Vianen. En uh, wie weet, heeft al twee WK's achter de rug. Een keer negen en een keer achtste op dit onderdeel. Wie weet, zit er uh, vandaag een uh, betere prestatie in. Maar we gaan dus vooral kijken ook naar uh, Teun Mulder. Sebastian Timmerman, dankjewel. Na nou, amper twee maanden heeft de Eerste divisieclub FC Dordrecht alweer afscheid genomen van de trainer Gert Kruis. Begin januari werd Kruis de opvolger van Harry van den Ham wist met Dordrecht in vier wedstrijden maar één punt te pakken. De clubleiding heeft besloten dat Kruis vervangen wordt... door het duo Virgil Breedveld en Rodi Hoegé. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal van één uur. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. De lonen bij Capgemini die gaan omlaag, maar met maximaal 20 procent... zo belooft het bedrijf. De aanklager in Zuid-Afrika komt met meer bewijzen voor moord in de zaak Pistorius. En zojuist maakt de Brabantse politie bekend dat de bommelding in Rijen bij een bankfiliaal loosalarm is. Filiaal van de regiobank was ontruimd. De regiobank maakt deel uit van SNS Real. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklus met Conny Zelstra, die zich bezighoudt met de opvang van Turkse kinderen in Nederlandse pleeggezinnen. De Turkse regering vindt dat maar niks. In de praktijk is er deze week dat een faillissement tot persoonlijke drama's kan leiden. Kun je bijvoorbeeld zien op de pier in Scheveningen. De ondernemers van winkeltjes daar verkeren in grote onzekerheid over de toekomst. En dat houdt niet op bij het afsluiten van de winkel aan het eind van de dag. Je neemt je mee. Je slaapt niet je slecht. We hebben iemand die een hartinfarct heeft gekregen van een van de ondernemers. Ja, je neemt het gewoon mee. Je met je gezin. Alles leidt eronder. Personeel leidt eronder. Iedereen. En dan is er na half twee Stand.nl de stelling dan. Nieuwkomers uit de Europese Unie moeten ook inburgeren in Nederland. En bent u het eens of oneens met die stelling? Laat dat dan weten via de sms 7070. Kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u Twitter het eens of oneens doet met standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. De Turkse regering vindt het maar niks dat Turkse kinderen... bij Nederlandse pleeggezinnen worden geplaatst. Voornamelijk als gezinsleden christelijk of homoseksueel zijn. En daarom wil een Turkse commissie om tafel met verschillende organisaties in Nederland... om ze te overtuigen van de noodzaak om Turkse kinderen in een pleeggezin te plaatsen... met dezelfde culturele en religieuze achtergrond. Is dit inderdaad een probleem? Iemand die er alles vanaf weet is Connie Zelstra, Hoofd van Service.pleegzorg Spirit in Amsterdam. Mevrouw Zelstra, goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht u toen u dat bericht las? Um, ik dacht, goh, uh, wij herkennen dit niet zo. Nee. nee. Dus eigenlijk, uh, waar bemoeien ze zich mee? Nou, niet op die manier. Kijk... Uh, het is prachtig als wij meer islamitische pleeggezinnen zouden uh, kunnen vinden. Daar doen we ook erg ons best voor. Uh, wij matchen zeer zorgvuldig. Hè, en uh, religieuze achtergrond en culturele achtergrond is één van de aspecten van matching. Maar heel veel Turkse en Marokkaanse kinderen worden in hun eigen netwerk opgevangen. Dat heeft ook onze voorkeur. En als kinderen bij ons op de wachtlijst uh, terechtkomen... dan proberen we ze zo goed mogelijk te matchen. En over het algemeen lukt dat ook. Ja, maar is er een tekort aan islamitische pleeggezinnen? Wij hebben zo gemiddeld vijf uh, à tien uh, islamitische kinderen op de wachtlijst staan. En wij zouden er graag tien pleeggezinnen bij willen. Maar die zijn er dus niet nu? Die zijn er op dit moment niet voldoende. En hoe komt dat? Um, ik denk dat pleegzorg binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap nog erg onbekend is. Wij hebben wel drie jaar geleden zijn wij gestart om een intensieve wervingscampagne op te starten uh, binnen deze gemeenschappen. Door onder andere naar vrouwenverenigingen te gaan, uh, bij moskees langs te gaan, voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. En dat levert uh, gelukkig Turkse en Marokkaanse pleegzinnen op. Die zetten wij weer in als ambassadeur, zeg maar, omdat mond-op-mond uh, -mond reclame het beste uh, werkt. En zo langzamerhand begint dat te lukken. Maar we zouden natuurlijk meer gezinnen kunnen gebruiken om goed te kunnen matchen. Maar is het, is het onbekendheid met dit fenomeen of uh, is het ook gewoon onwil? Nee, het is absoluut onbekendheid. Mm. En uh, ja, goed, dan moeten die kinderen dus ergens anders geplaatst worden. Uh, dat zal uh, zijn dan bij uh, gezinnen die over het algemeen een andere culturele achtergrond hebben. Dat klopt, dat komt soms voor. Het is wel zo dat wij pleegouders natuurlijk zorgvuldig screenen. En een van de uh, onderwerpen daarbij is dat wij vinden dat pleegouders kinderen moeten kunnen opvangen. Uh, met allerlei, vanuit allerlei culturen en uh, met hun eigen religie, om daar respect. En... Uh, uh, nou respect voor te geven, zeg maar. Uh, dus dat is een van onze criteria... waarom pleeghouders moeten voldoen. Dus we hebben inderdaad... Uh, islamitische kinderen in Nederlandse gezinnen. Maar deze Nederlandse gezinnen... Die gaan bijvoorbeeld met deze kinderen naar de moskee... Uh, koken, uh, halal. En proberen zoveel mogelijk rekening te houden... met de gebruiken en wensen... Uh, uh, die nodig zijn. Dus, dus in principe past het gezin zich wel aan... aan het kind dat daar komt? Ja, zeker. Ja. Um... Ja, het kan niet zo zijn dat je gewoon als gezin zegt. Nou, we, we, natuurlijk, we willen best mee naar de moskee. Maar dat eten bijvoorbeeld, dat, uh, nou, dat doen we gewoon op onze eigen manier. Nee, dat kan als pleeggezin niet. Uh, er is ook een, hè, er is een uitgebreid uh, matchingsgesprek. Daar uh, worden ouders van de kinderen die uit huis geplaatst zijn ook bij betrokken. Wij luisteren ook naar hun wensen. En daar in dat gesprek wordt uh, van alles afgestemd met elkaar. En er worden afspraken over gemaakt. Ja. Hoe is het eigenlijk voor een uh, islamitisch kind. Pleegkind om, om dan in een Nederlands gezin te komen? Dat is heel verschillend per kind. Hè? Het hangt er vanaf wat het kind heeft meegemaakt. We hebben ook uh, Turkse kinderen in, bijvoorbeeld in een Nederlands gezin. waarbij uh, de moeder daar zelf de voorkeur aan gaf. omdat. Uh, nou, het Turkse gezin wat we hadden voorgesteld eigenlijk. dat, dat vond zij te traditioneel. Dus je kunt ook niet uh, zo algemeen uh, daarover spreken. Nee, nee. Um, we gaan even contact zoeken met Ans Mers. Goedemiddag. U hebt al uh, 17 jaar pleegkinderen in huis uh, uh, en over de vloer. En ook nog kinderen van uzelf, hè, geloof ik. Uh, ja, we hebben ook nog kinderen van onszelf. Die ja. zijn intussen op één na allemaal de deur uit. Maar we hebben er inderdaad ook van onszelf. Ja. Wat, wat vindt u van de bezwaren van de Turkse overheid? Um, ik vind ze als overheid erg overtrokken, want ik vind een matching doe je eigenlijk één op één. Je kijkt naar het kind en je kijkt naar de, de, de pleegouders. En inderdaad, zoals net al genoemd werd, pleegouders die dan uh, gematcht worden met een islamitisch kind of een kind van een ander geloof... die zijn altijd al gescreend en die, die weten al lang wat ze met dat kind aan moeten ja. en wat de afspraken zijn. Hebt u daar zelf ooit mee te maken gehad, terwijl eens is islamitische pleegkinderen over de vloer gehad? Ja, regelmatig. We hebben de afgelopen jaren een aantal crisiskinderen gehad, ook voor langere tijd. Tweeënhalf jaar was de langste, die van islamitische afkomst waren. En op dit moment ben ik zelfs voogd uh, over een jongetje van acht, wat een koptische achtergrond heeft. En daar ga ik dus regelmatig mee naar de kerk, waar zijn vader ook komt. Ja, was dit uh, veel anders dan kinderen zonder een bepaald geloof die u dan kreeg? Nee, want het zijn toch gewoon kinderen die opvang nodig hebben? Ja, precies. Dat is de hoofdzaak lijkt me. Ja, en, en uh, past u zich aan of, of vindt u ook dat die kinderen zich misschien wel een beetje moeten aanpassen aan uw gezin? Nou, het leuke is dat wij altijd voor deze kinderen wel halal gekookt hebben... maar dat uh, vooral um, moeders van moslimachtergrond heel vaak zeggen van... hé hey, joh, laat mijn kind toch gewoon meedoen in jouw gezin, want anders valt het er zo buiten. Want er zijn natuurlijk ook kinderen in ons gezin van niet-islamitische afkomst. Ja, en, en dat, leidt, dat leidt af en toe tot gekke situaties? Uh, in, ja, soms wel dat je vijf pannen op tafel hebt staan, omdat er dan uh, natuurlijk heel veel apart gekookt moet worden. Ja. Maar uh, vaak ook niet. En, een heel goed voorbeeld kan ik geven, als ik heel veel pleegkinderen in huis heb, en dat zijn er ook wel eens vijf geweest, dan laten wij de boodschappen bezorgen. En dan komt er zo'n heerlijke Marokkaanse knul bij ons thuis. En die zegt dan, mevrouw, maak u toch geen zorgen. U doet zo goed werk. Daarboven in de hemel zit Allah. En die kijkt naar beneden. En die zegt dan, het is niet de schuld van dit kind dat het af en toe varkensvlees eet. Dat kind kan er niks aan doen. Het zijn de omstandigheden. Er is nog tijd zat om dat goed te maken. Ja. <laughs> Was dat die jongen uit die reclame of zo van de, de appie? Nee hoor, nee, nee, nee. Maar het is wel een hele leuke bezorging. Ik kan zeggen, dat is ook zo grappig, jongen. Uh, wat zijn de grenzen die u stelt uh, voor de kinderen die uh, bij u in huis komen? Uh, nou, het moet een, qua leeftijd een beetje in de groep passen. Dat is eigenlijk de enige grens. Ja, verder niet. Nee, absoluut nee. niet. Nee, nee. Uh, Dank dat u aan de telefoon kwam, uh, mevrouw Mers. Uh, terug naar uh, Connie Zijlstra, dus hoofd van Service.pleegzorg Spirit in Amsterdam. Wanneer moeten kinderen eigenlijk geplaatst worden in zo'n pleeggezin? Um, op het moment dat er problemen thuis zijn. en het uh, lukt niet om die problemen. binnenshuis op te uh, lossen. zeg maar. Hè, door ambulante hulp. en ondersteuning van de ouders. en de veiligheid van het kind is in het geding. en er wordt daarom dus besloten. dat een kind uit huis geplaatst moet worden. nou dat is een reden. En, en hoe wordt dan een, een goede match gemaakt tussen potentiële pleegouders en een pleegkind? Uh, nou kijk, Er wordt dus eerst gezocht binnen het netwerk van het kind. Hè. Mocht dat niet lukken, dan moet een kind naar een vreemd gezin. Wij noemen dat een bestandspleeggezin. Uh, deze mensen die hebben aangegeven uh, wat zij kunnen en willen uh, doen voor een pleegkind. En wij kijken dan binnen het gezinsrapportage... Uh, zeg maar, wat de competenties van deze mensen zijn. En we kijken naar de achtergrond van het kind. Dus wat heeft het kind nodig... Uh, van deze pleegouders. En we luisteren naar de wensen van ouders... en zo proberen we een zo goed mogelijke match te maken. Ja En, en uh, afgaande op ook uh, de kritiek dan vanuit Turkije... Uh, hoeft dat niet per se een, een traditioneel gezin te zijn... van een vader, een moeder en, en een paar kinderen? Dat kunnen dus ook gewoon uh, t, twee mensen van gelijk geslacht zijn of zo? Dat kan. Hè? Iedereen kan bij ons pleegouder worden... mits ze voldoen aan de criteria. Dat zijn wettelijke criteria en de landelijk vastgestelde criteria. Uh, maar we kijken natuurlijk wel van wat is passend voor dit kind en als ouders niet achter een plaatsing staan... Dan wordt het heel lastig om een pleeggezinplaatsing te doen slagen. Dus daar houden wij uh, rekening mee. Ja. En, en als alleenstaande kan het dan eigenlijk? Hoe kan je dan een, een pleegkind uh, nemen of niet? Ja hoor, als alleenstaande kun je ook pleeghouder worden. Soms is het voor een kind heerlijk om één op één aandacht te krijgen. Uh, belangrijk is dan dat zo'n uh, pleegvader of pleegmoeder uh, voldoende steun heeft vanuit zijn netwerk. En daar kijken we dan ook naar. Ja. Um, en, en dan nog even de, de, de kant van het pleeggezin, dan in ieder geval. Want u zei het al, daar gaat een hele screening aan vooraf. Hè? Dus wanneer kom je daar nou wel een niet voor je aanmerking? Nou, het belangrijkste is uh, dat je je hart openstelt voor kinderen... dat je zelf in een stabiele situatie uh, woont... en dat je in staat bent om een kind uh, veiligheid te bieden... te beschermen, uh, te verzorgen en op te voeden. Ja, maar goed, daarvan zullen heel veel mensen zeggen... nou ja, dat, dat kan ik wel. Maar daarover, he, over alle aspecten van het pleegouderschap... Uh, gaan we met pleegouders uh, in gesprek. Je moet ook samen kunnen werken natuurlijk met de ouders. Dat is heel belangrijk. En met, het, uh, met de andere familieleden. Ja, maar wat, wat voor rol spelen die eigenlijk nog, de biologische ouders dan? De biologische ouders die blijven een rol spelen in het leven van een kind... en zijn heel erg belangrijk. Een kind is loyaal aan zijn ouders. En dus een kind uh, zal zijn ouders dan ook blijven... Uh, zien en bezoeken. Ja. Maar goed, nog even. U, u noemde net een aantal voorwaarden op. Nou ja, goed, daar zeggen heel veel mensen waarschijnlijk van... nou, daar, daar, daar voldoe ik wel aan. Daar zeg ik ja tegen... Uh, ik neem maar dat u nog een soort crosscheck doet of, of het dan echt wel oké okay is, allemaal. Nou, pleegouders krijgen bij ons een uitgebreide training, zeg maar. En een uitgebreide screening. Dus er worden huisbezoeken bij pleegouders thuis uh, afgelegd. Uh, daarin uh, worden alle onderwerpen besproken, zeg maar. En uh, daar wordt een gezinsrapportage van geschreven. En op basis daarvan worden pleegouders geaccepteerd of niet geaccepteerd. Nee, en in het al want ik vroeg aan het begin: zijn er genoeg islamitische opvanggezinnen? Uh, uh, nou, nee, dus, maar hoe is dat in het algemeen? Hoe bedoelt u? Zijn, en... zijn er genoeg opvangplaatsen bij gezinnen? Uh, we hebben tekort. Ja. We blijven tekort houden aan pleeghouders. En ik zou zeker de uh, Marokkaanse en Turkse pleeghouders willen aanmoedigen... om zich aan te melden voor een informatieavond. Ja. Maar kijk, ik, omdat we het net even over die screening hadden... ik, ik zou me zo kunnen voorstellen dat u geneigd bent... om dan dus de, de voorwaarden iets minder streng misschien te maken... om op die manier dus meer mensen te krijgen. Nee, dat doen we niet. Want het is belangrijk dat een plaatsing slaagt... zowel voor het kind, maar ook voor de pleeghouders. Dus onze criteria die staan uh, vast. Ja. Um, goed, nou uh, wat moeten we met die oproep van de Turkse overheid, wat u betreft? Ik zou uh, nou nogmaals willen zeggen: laat uh, islamitische pleegouders uh, zich alsjeblieft uh, aanmelden. zodat we goed kunnen matchen als ja. dat nodig is. Nou, Oké, okay, maar als dat niet gebeurt, dan bent u toch afhankelijk van uh, gezinnen waar, uh, nou ja, wie wel eens een keer iemand is uh, die de christ het christelijk geloof aanhangt, ik noem maar wat, of, of uh, die homoseksueel is. Uh, zij willen om tafel hè, met een commissie. Om uh, nou, te praten met verschillende organisaties... zou u naar zo'n gesprek toe gaan als u daarvoor uitgenodigd wordt? Ja hoor, ik, uh, ik denk dat het goed is om uh, uh, toe te lichten hoe we werken... en om met elkaar naar oplossingen te zoeken... hoe we voldoende uh, gezinnen kunnen vinden. En u denkt ook dat u de Turkse overheid dan wel kan uh, overhalen? Dat weet ik niet. <laughs> nou, u praat er in ieder geval enthousiast over, dus dat, daar zal het niet aan liggen. Uh, dank dat u uh, met ons wilde praten. Connie Zalstra, hoofd van Service.pleegzorg Spirit in Amsterdam. Graag gedaan in de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, als een bedrijf failliet gaat, dan vallen er vaak slachtoffers... omdat er niet betaald of geleverd kan worden. En dat kan leiden tot boosheid over het handelen van de curator. Die boosheid is soms terecht en wordt soms ingegeven door emoties. De gang van zaken rond het faillissement van de pier in Scheveningen... is daar een goed voorbeeld van. We staan hier in Scheveningen. Ja, de Pierpoffertjes Pannenkoekhuis in Scheveningen. De Pierpoffertjes Ja, op Scheveningen, op Zee. En ik sta naast? Aterog, Eigenaar van dit uh, Pannenkoekhuis, ja. en, maar uh, ook uh, voorzitter Worden, van de winkeliersverenigingen. Ja. Klopt. Ja. Ja. Is, is dit inderdaad uh, jouw trots? Uh, zit hier veel in van jou? Ja, hier zit alles in. Uh, de, de, eigenlijk mijn leven nu. Staat er iets gepland van, van afspraken, overlegmomenten, iets waar jullie bij betrokken zijn? Nee, we zijn nergens bij betrokken. Er wordt niet mail gereageerd. Er wordt alleen maar gezegd, ja, we hebben geen geld om te betalen. Maar er wordt ook niet gevraagd, kunnen we niet onder elkaar gaan zitten? Uh, niets. En dat vind ik ook een kwalijke zaak, van de, ook van de curator. Ik vind, wij zijn ondernemers, wij betalen huur aan hem. Dus hij is onze huurbaas, dus hij moet van alles ons eigenlijk op de hoogte houden. Mark Udink, u bent curator van De Pier. Ik spreek u nu even telefonisch... zodat we uw reactie vandaag nog in de uitzending mee kunnen nemen. En bij, bij het spreken van de ondernemers op De Pier... zeggen ze dat ze door u over de gang van zaken... niet goed op de hoogte worden gehouden. Eerder zei u nog tegen mij, ik heb ook een maatschappelijke functie. Hoe komt het dat zij zeggen... wij worden niet goed op de hoogte gehouden? Stel je toch voor, zeg een faillissement is geen democratie. Ik run het faillissement. En uh, voor zover ik uh, ook De Pier run... Uh, heb ik hun daar niet bij nodig. Zij zijn gewoon de huurders op de pier... en uh, zij krijgen gas, water, elektriciteit via mij... en de vierkante meters verhuurd. En erg veel meer dan dat heb ik uh, niet voor ze te doen. Voor de rest is het voor hun afwachten. En zo is het, en zo ja. hoort het ook. Ik heb alles geïnvesteerd hier, ook voor mijn toekomst, ook voor, de, voor mijn gezin. En nu krijgen we weer geruchten... Niet van de curaten zelf, maar om ons heen. door ze aanstaande donderdag de pier willen afsluiten... omdat ze de rekeningen niet kunnen betalen. Wij als ondernemers weten niks, want we, we krijgen geen reactie. Oh. Nu gaat het gerucht op de pier. Die gaat deze week nog dicht. Wat kunt u daarover zeggen? Uh, als een bedrijf failliet gaat, dan heb je nog mensen in dienst. Die mensen hebben uh, hun arbeidscontract moeten opzeggen. Die hebben dan een opzegtermijn van gemiddeld zes weken... Die zes weken zijn nu voorbij. En dat betekent dat ik de mensen van de technische dienst... die voor mij nog gewoon op de pier rondliepen... niet meer kan gebruiken zonder toestemming van de UWV. Dat betekent niet dat we daarmee dichtgaan. Welke conclusie daaraan wel uh, verbonden moet worden, weet ik nog niet. Maar dit is wel illustratief voor de paniekvoetbal van de uh, ondernemers op de pier. Maar ik, ik hoor, u, hoor ik u nou zeggen van in ieder geval, sluiting, daar is nu geen sprake van? Het ligt niet erg voor de hand dat het gaat worden afgesloten. Maar, en, maar, en als ik het goed begrijp, want u, u zegt ik heb contact met uh, Aad rog, de voorzitter van de winkeliersvereniging. Ja, die krijgt, die krijgt uh, relatief veel mails, ja. Als hij zegt, uh, ik krijg geen reactie op mails van mij, dan is dat niet waar. Dat is in, in ieder geval gejokt, ja. Tja, de ondernemer verwacht duidelijkheid. De curator kan die niet geven. En zo ontstaat er een gespannen situatie. Ook u en ik als consument kunnen de dupe zijn bij faillissementen. De Consumentenbond krijgt daar veel vragen over. En heeft eigenlijk altijd... Een vervelend bericht. Dat bij een faillissement de consumenten toch echt laatst in lijn staan, meestal. Mijn naam is Sandra de Jong en ik ben woordvoerder bij de Consumentenbond. Is er veel onbekend over het failliet gaan van bedrijven? Wat er dan precies gebeurt? Ja, er is veel onbekend over wat er dan gaat gebeuren daarna. En wat, wat kan je eigenlijk ook doen? Het uh, is een jammerlijke zaak. Ja. Het, is, het is zeker niet goed, maar het is natuurlijk vaak zo is dat bedrijven die zaken doen met de partij die failliet gaat, zijn er sneller van op ja. de hoogte. Dus die sneller een actie ondernemen uh, dan jij als consument uh, dat te weten komt. Uh, bij de rij van eisers uh, voor ja. hun zaken terug, producten terug, geld terug, dat helemaal achteraan vaak uh, inderdaad de consument. Terug nog even naar de pier waar de onzekerheid voortduurt.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 Een reportage was dit van verslaggever Maarten Bleumers. Morgen een nieuwe aflevering van In de Praktijk. Zometeen is standpunt Stand.nl de stelling. Nieuwkomers uit de Europese Unie moeten ook inburgeren in Nederland. Het is een plan van Lodewijk Asscher, de minister van Sociale Zaken. We zijn benieuwd wat u daarvan vindt. U kunt reageren via de bekende kanalen. Dat gaan we zometeen doen na het nieuws. Dat wordt gelezen door Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Vleesverwerker Willy Celte in Os heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die heeft de productie stilgelegd omdat het bedrijf verdacht paardenvlees zou hebben verkocht als rundvlees. Maar volgens de vleesverwerker kan een bedrijf alleen worden gesloten als er gevaar bestaat voor de volksgezondheid en daarvan zou geen sprake zijn. De bommelding in een bankfiliaal in Rijen in Brabant is loos alarm. Het filiaal van Regiobank, onderdeel van SNS Reaal, was enkele uren ontruimd. Ook winkels en huizen in de omgeving werden uit voorzorg geëvacueerd. In een voetbalstadion in Damaskus zijn twee mortiergranaten ontploft... en één voetballer kwam om het leven. Ook raakte een aantal voetballers gewond. Dat meldt het Syrische staatspersbureau. De mortiergranaten sloegen in tijdens een training van een club uit Homs.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 Jurgen van den Berg. Minister Ascher heeft vandaag een plan naar de Tweede Kamer gestuurd... waarin hij ervoor pleit om alle nieuwkomers in Nederland te laten inburgeren. Dus alle nieuwkomers. Het geldt dus ook voor inwoners van andere EU-landen, van Turkije... want daar bestaat een speciale overeenkomst mee, en de voormalige Antillen. Zij zijn op dit moment nog wettelijk vrijgesteld dus van inburgering. Ascher hoopt hiermee de verworvenheden van de Nederlandse samenleving... beter te kunnen beschermen. Is verplicht inburger voor iedereen daar de oplossing voor... of schaadt dit plan juist het vrij bewegen van EU-burgers? Ik praat erover met Saadet Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, u mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. De inburgingscursus is prima zoals die nu is. Ja. We zijn in Nederland te vrijblijvend over onze normen en waarden. Um, nee. Het gaat slecht met de integratie in Nederland. Um, nee. Oké, okay, nou, dat kan. Dan gaan we naar de stelling. Ik roep onze luisteraars op om daar ook op te reageren. Niet goed. Ja, nee, fantastisch. We gaan er dus zo meteen uitgebreid over doorpraten, ja. mevrouw Karaboudut. Nieuwkomers uit de Europese Unie moeten ook inburgeren in Nederland. Dat is de stelling. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dan naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer is 0800-1101. De website www.stand.nl. En als u Twitter eens of oneens doet, dan met hekje Standpunt. Ik ben benieuwd wat u eigenlijk zegt. Uh, nieuwkomers uit de Europese Unie moeten ook inburgeren in Nederland. Eens of oneens? Eens. En waarom? Nou, ik vind het uh, ontzettend belangrijk, de gedachte daarachter... Hè, dat als je hier naartoe komt... en wij hebben het hier heel specifiek eigenlijk over arbeidsmigranten uit de Europese Unie... dat je bijvoorbeeld de taal leert. Dat is gewoon ontzettend belangrijk om je werk goed te kunnen doen... om te kunnen communiceren... om uiteindelijk met elkaar in het land samen te leven. Die gedachte vind ik heel goed. Alleen, dat is nou juist wat de minister niet regelt. Nee. Oké, okay, dus, dus uh, het, het is voor u best lastig om eens te zeggen op die stelling? Um, ja... Ja. Nou ja, ik zeg het toch, omdat zoals de stelling luidt, dat is prima. Alleen eh, het probleem is gewoon dat dat niet geregeld wordt. Dat eh, arbeidsmigranten die eh, hier naartoe ook worden gehaald, ook door werkgevers, omdat ze goedkope arbeidskrachten willen, daar eh, wordt gewoon niet de voorwaarde aangesteld. Of vooral ook daar eh, worden niet de randvoorwaarden voor, voor gecreëerd dat zij de taal leren. Je zou bijvoorbeeld werkgevers kunnen aanspreken op een verantwoordelijkheid. Je zou, en dat is eh, een oplossing die ik de minister zelf zal aandragen. Um, volgend jaar uh, wordt het vrije verkeer voor um, uh, arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije doorgevoerd. Waarom hanteren wij niet gewoon werkvergunningen? Dat je kunt controleren of dat arbeidskrachten daadwerkelijk nodig zijn, maar ook dat je werkgevers kunt vragen om als zij mensen hier naartoe halen, hen ook uh, de taal aan te bieden. Nou, nou ja, het is natuurlijk heel simpel. Als die twee landen erbij mogen, straks Roemenië en Bulgarije. Uh, ja, er geldt vrij verkeer van mensen in, in de, de EU. Ja, maar dat is helaas vaak vrijheid voor uh, werkgevers... Hè, of voor grote werkgevers die heel graag willen... dat um, arbeid en mensen die arbeidsleven dat zo goedkoop mogelijk doen. Maar in de praktijk betekent het voor werknemers vaak onvrijheid van twee kanten. Ik mensen die verhuizen niet voor hun lol uh, van het ene naar het andere land. Dat is vaak uit pure uh, noodzaak, omdat er werkloosheid is. En anderzijds, we hebben nu hier natuurlijk in Nederland... Uh, bijvoorbeeld een wettelijk minimumloon, cao's. Um, en daarvoor geldt ook dat die onder druk staan... omdat er ook vaak sprake is van uitbuiting... en daarmee ook oneerlijke concurrentie. Dus alle reden omdat wat als vrijheid wordt verkocht. maar feitelijk ook voor een groot deel onvrijheid is. om daar, um, dat gewoon te reguleren. Nou ja, want als je is natuurlijk ook bang dat de arbeidsmarkt. straks volstroomt inderdaad met goedkope arbeidskrachten. terwijl we hier in Nederland ook nog heel veel werklozen hebben. Ja, dat los je dus niet op door um, iets, wat hij dan een iets vaags. wat hij dan een participatiecontract ja. noemt. mensen te laten ondertekenen. waardoor concrete maatregelen die nu ontbreken. bijvoorbeeld um, uh, het hanteren van een tewerkstellingsvergunning. Ja, inderdaad dat participatiecontract, want zo heet dat dan, hè. daarin leggen die nieuwe Nederlanders vast dat zij de normen en waarden in Nederland respecteren, maar dat betekent dus eigenlijk gewoon een handtekening zetten en dat is het dan. Wat ik ervan heb begrepen, het is een bijzonder vaag plan. Het is ook totaal niet uitgewerkt. Um, dat is uh, het grootste onderdeel van de integratievisie. Zoals de minister eigenlijk um, ons heeft gepresenteerd. Ik heb het uh, pakket uh, gisteravond laat in mijn mailbox ontvangen. En op zich de analyse, het benoemen van een aantal problemen. Um, uh, zoals uh, met de arbeidsmigratie, uh, taal, uh, criminaliteit, uh, armoede, jeugdwerkloosheid. Dat doet hij wel. Alleen de oplossingen ontbreken en feitelijk wordt daarmee wel het beleid van Rutte 1 gecontinueerd, namelijk wel praten over integratie, maar niks aan integratiebeleid doen. Ja, maar u zegt als het enige concrete dat participatiecontract is, dan stelt het helemaal niks voor? Nee. dan is de analyse goed, maar de maatregelen, de uitwerking... Uh, is op niks Klopt. gebaseerd. Klopt, het. dan is het gewoon een leeg contract... Uh, waarmee eigenlijk niemand iets opschiet. Hmm. Want, want kijk, ik vind het ook, de gedachte erachter, dat uh, we hebben belangrijke waarden. We hebben een aantal waarden ook uh, vastgelegd in onze grondwet... Uh, over bescherming van burgers tegen de overheid. Dat is heel belangrijk. Uh, dat moet je ook met elkaar blijven uitspreken. Maar dat moet je vooral naleven. En dat naleven dat geldt zeker voor migranten en niet-migranten... dat doe je alleen maar door in de praktijk ook echt samen te leven. Of het nou op school is of in de buurt. En juist op dat punt, de voorwaarden daarvoor scheppen... daar doet dan het kabinet niks aan. Ja, dan kun je mensen een papiertje laten tekenen... maar zo werkt dat natuurlijk niet. Iemand op onze site zegt... het is strijdig met het vrije verkeer in Europa... het is betutteling van de allerhoogste orde... en het is een formidabele ingreep in de zelfstandigheid... en het normaal verkeer tussen inwoners onderling. Heeft deze luisteraar een punt... Nou, in die zin um, dat, je, he, dat wij met elkaar natuurlijk... Uh, en nogmaals, ik vind het belangrijk dat je voorwaarden stelt... en bijvoorbeeld taal, zoiets als taal, dat je met elkaar afspraken maakt... Uh, zodat dat goed gaat, ook op de werkvloer. Maar je moet niet onnodig inderdaad uh, mensen uh, uh, nou ja, in hun vrijheden uh, beperken. Alleen ik zie het reguleren van de arbeidsmarkt... En dat zogenaamde vrij verkeer niet als een beperking. Um, maar sterker nog, uh, ik zie het veel meer als voorwaarden of afspraken... die we moeten maken, zodat iedereen ook echt vrij ja. kan zijn. Maar vinden we Europa straks ook niet op onze weg dan als we dit gaan doen? Want uh, nou ja, stel dat iedereen dit weer gaat doen in Europa... dan uh, ook dus voor Nederlanders die, ik noem het, naar Spanje gaan of zo? Ja, ja, nou ja dat, zou, dat zou natuurlijk kunnen. Maar het is natuurlijk niet alleen een Nederlands probleem. Het is een Europees probleem. Uh, je ziet natuurlijk in alle Europese landen... dat er gigantisch hoge werkloosheid is... Um, nou ja, gelukkig is het hier nog niet zo erg als uh, in landen als in Spanje en Griekenland. Um, maar je ziet dat in alle Europese landen. Er is een gigantische crisis. De Europese leiders die falen met hun oplossingen. Daar zou geïnvesteerd moeten worden om die werkloosheid te bestrijden. Maar doe je dan vervolgens niks aan de arbeidsmarkt en het beschermen daarvan en vooral ook aan dat eerlijke werk en eerlijk loon, dan zullen de problemen in alle Europese landen uh, groeien. En ik denk dat je met dat verhaal heel goed kunt aankomen ja. in Europa. Maar ik denk dat het ook nog wel uitmaakt welke EU-burgers uh, we uh, hier dan uh, gaan ontmoeten. Want uh, ik noem maar wat: een hoogopgeleide Engelsman uh, die in de, in de computerbusiness werkt. Ik noem maar wat: die willen we misschien wel graag hebben, maar liever niet uh, die uh, arme uh, stoelber uit Roemenië. Nou, dat is dus feit... Nou ja, goed, de, de eerste, dat is zo. Uh, daar geldt ook al ander beleid voor dan uh, lager opgeleiden. En met straks alleen, de, zou, zou, alleen, die, zou die, uh, die Engelsman ook die, die, die in je, dat, moeten doen? Dat zou je de minister moeten vragen, zoals ik het lees wel. Ja. Zoals ik het lees wel. Nou, die, gaat, die denkt dan ook van... Nou weet je, ik ga wel naar Duitsland toe, want dan heb ik ja. het tenminste niet. Ja, nou ja, goed, dat, dat zou inderdaad heel goed het effect kunnen zijn. Alleen, het tweede is onjuist. Uh, het is niet zo dat... Um, vanuit het, laat ik het zo zeggen, vanuit het beleid, vanuit uh, de politiek en werkgevers uh, wordt juist wel, hoe gek dat misschien ook is, ook in deze crisis tijd wordt eigenlijk gezegd. Van ja, uh, uh, die arbeidskrachten die zijn welkom. De minister die erkent dat dat problematisch is. Alleen de stappen om dan ook zeg maar, dat deel van de arbeidsmarkt te reguleren, die ontbreken helaas. Ja. Um, iemand ook op onze site zegt, ik vind dat inburger alleen gevraagd kan worden van mensen die hier zonder inkomsten, oftewel een baan komen. De rest komt neer op een nationalisme dat niet past in de EU. Nou ja, dat is wat je, uh, het is precies wat je vraagt van mensen. Kijk, ik vind die taal en de voorwaarden daarvoor kunnen scheppen... Uh, vind ik ontzettend belangrijk. En um, ja, dat is ook een uh, sleutel naar uh, werk. En werk, dat is natuurlijk het beste contract dat je mensen kunt bieden. Daar, daarover ben ik het helemaal eens. Ja. Um, nou gaat het de natuurlijk over het werk. Hè. Daar hebben we het nu de hele tijd over gehad. Er is nog een tweede aspect in het plan van Asscher. Hij zegt van, ik wil ook de normen en waarden zoals we die hier in Nederland uh, hebben... wil ik beschermen. Uh -huh. Wat vindt u daarvan? Um, ja, dat is natuurlijk heel breed. Um, als ik uh, de brief, brief van de minister lees, dan heeft hij het bijvoorbeeld over gelijkwaardigheid van mensen. De gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Um, uh, de persoonlijke vrijheid binnen de grenzen van de wet van het individu. Het voorkomen van dwang, bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, allerlei soorten dwang en geweld. Van ingerelateerd geweld tot, tot onderdrukking van vrouwen. Daar ben ik het op zich mee eens, maar dat kun je natuurlijk niet regelen was het maar zo simpel uh, door mensen een contract uh, uh, aan te bieden. Maar daar moet je mee aan de slag. En ook op dat soort punten... Um, mis ik juist uh, de actie en, en de maatregelen. Want bijvoorbeeld segregatie, he, het apart opgroeien mm -hmm. van kinderen... in aparte buurten en wijken, op aparte scholen. Kinderen die geboren en getogen zijn, maar wel met een migrantenachtergrond. Uh, daarvan daar ben ik blij mee, dat erkent de minister. Alleen vervolgens doet hij daar niks mee. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het hele, uh, de hele kwestie van vrouwenonderdrukking. Hoeveel uh, vrouwen met een migrantenachtergrond ken ik wel niet... die heel graag nou ja, in een andere buurt of wijk zouden willen wonen... die heel graag, dol graag een opleiding willen volgen... maar die kansen zijn er niet. Nou, dat soort programma's om uh, belemmeringen... en inderdaad um, uh, onderdrukking te voorkomen... Vooral, vooral de voorwaarden te scheppen... voor daadwerkelijke integratie en emancipatie... dat mis ik gewoon ja. helaas. Ja, de verantwoordelijkheid wordt erg bij de nieuwkomer gelegd. Hè? Die ja. moeten uh, onze normen en waarden onderschrijven. Ja. moeten ook de taal leren. Ja. Ook allemaal alles zelf betalen staat er ook in. Ja. Uh, weinig verantwoordelijkheden bij Nederland zelf. Ja, terwijl integratie, die, dat is natuurlijk iets wederzijds. Uh, natuurlijk, het spreekt voor zich. Als jij ergens naartoe gaat, dan moet je aanpassen. Uh, dan moet je je de gewoontes eigen maken. Dan moet je uh, meedoen. Uh, maar tegelijkertijd, daar tegenover staat natuurlijk... dat er wel kansen moeten zijn. En we weten bijvoorbeeld allemaal dat er uh, hoge werkloosheid is... om de jeugd algemeen, hè, de jeugdwerkloosheid rond de 14 procent... procent. maar onder bepaalde uh, groepen, migranten, jongeren, tot wel 30 ja, dan kun je wel op je kop gaan staan. Um, en heel veel, uh, nou ja, dat is de andere kant van de medaille. Bijvoorbeeld, heel veel hoogopgeleide mensen die totaal geïntegreerd zijn in Nederland. die krijgen uh, heel vaak het gevoel, de laatste jaren vooral van ja. Maar ik, ik doe zo mijn best. Ik doe echt alles wat mogelijk is. Maar nog steeds word ik gezien als de ander, als de allochtoon. Mm -hmm. uh, en uh, daarmee wil ik maar zeggen: integratie is inderdaad een wederzijds proces. Oh. Maar het, het probleem wat u aanstipte van uh, die, die jongeren dan ook. In de, in de grote ja. steden met name. Dat uh -huh. los je met dit hele plan natuurlijk ook niet op. Nee, nee. nee maar dat idee krijgen we dan steeds. Dat dat, dat, dat dan daarmee ook van, van de baan is. Maar dat is, dat is natuurlijk een heel ander probleem. Dat en, is een heel ander probleem. Dat is ook zo'n complex en divers probleem. Dat los je ook niet op met um, uh, wederom uh, één contractje... of uh, een mooie uh, analyse. Um, daar moet echt gerichte actie op komen. En dat is allemaal... Um, afgeschaft. Um, uh, sterker nog op hele belangrijke thema's, hè, of je wie, wie het nou hebt over uh, criminaliteit, over uh, werk, over uh, uh, onderwijs. Ja, daarin zie ik gewoon dat het kabinet um, hele belangrijke vraagstukken om uit die crisis te komen, maar wat ook belangrijk is voor juist um, uh, kwetsbare groepen, waaronder deze jongeren, vooruit schuift, uh, Kijk naar het sociaal overleg, Um, nou ja, ik noem maar iets, ik heb een, uh, zelf een jeugdwerkloosheidsplan gepresenteerd een paar maanden geleden, daar wordt gewoon niks van opgepikt en inderdaad, die uh, concrete problemen in de buurten in de wijken de volkswijk, de volksbuden, de segregatie ja, daar uh, los je, uh, met woorden los je dat niet op nee, je zou kunnen zeggen, wat als, als je wel gelukt is dat we het weer eens hebben over integratie want dat is ook een tijd niet geweest ja, maar weet u hoe lang ik aan dit plan heb lopen trekken uh, het was inderdaad veel te lang stil. Uh, maar wat ik uh, zo jammer vind is dat... Uh, hey, Rutte 1, uh, daar spraken we ook wel over integratie. Alleen het integratiebeleid, dus de politiek, werd feitelijk afgeschaft. En uh, die lijn uh, continueert ascher tot nu toe. En dat zou moeten veranderen. Ja. Hij, hij hoopt het integratiedebat toch een nieuwe fase in te loodsen, zegt hij. Uh, we moeten ophouden met uitleggen waarom het allemaal niet lukt. We moeten een norm stellen. ja. <lacht> en dan, yes. ja, ik zou zeggen, uh, we moeten segregatie bestrijden. Hè? We moeten voorkomen dat er inderdaad parallelle samenlevingen ontstaan... en kinderen apart naar school gaan. Ik zou zeggen, ga aan de slag met de discriminatie, met de jeugdwerkloosheid... met de criminaliteit, kom met concrete acties. Uh, want ja, alleen normen stellen of benoemen... Uh, daarvan weten we, uh, daar kom je er ook niet mee. En, en ook niet met zoiets vaags als een participatiecontract. Hier zegt iemand op onze site, ik ben het oneens met de stelling. Wat een flauwekul, ik woon sinds enige jaren in Wenen. Niemand heeft me gevraagd de Oostenrijkse normen en waarden te accepteren... of het Oostenrijkse volkslied te zingen. Wanneer leren we nou eindelijk eens een keer dat er één Europa is... waar we allemaal deel van uitmaken? Ja, nou, ik snap dat gevoel. Ik snap dat gevoel. In die zin wordt het ook allemaal... op één hoop gegooid. En dat zie je... de laatste jaren helaas in de hele... integratiediscussie. Het zijn eigenlijk verschillende... problemen waar je ook verschillende oplossingen... voor zou moeten aandragen. En op het moment dat je zo alles op één hoop gooit... Ja, dan voelen mensen zich ook wel eens gekwetst. Ja, en hier zegt iemand, ik ben het er in mee eens... maar het valt of staat wat men met inburgeren... bedoelt. Een infantiele ja. cursus... over koekjes bij de exact. koffie. En een participatiecontract... is natuurlijk treurigheid en top en totaal... zinloos. Exact. Dat vindt... Ook, ja. um, goed, nou, we gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren, hoop ik. En dan kom ik graag bij u terug om de reacties uh, straks uh, even door te nemen. Saadet Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP... Uh, zegt weliswaar eens tegen de stelling... maar heeft er wel heel veel op- en aanmerkingen bij. En met name bij het plan dat er achter ligt. Uh, namelijk het feit dat er uh, niet of nauwelijks een plan achter ligt. Uh, eens kijken wat u vindt. Nieuwkomers uit de Europese Unie moeten ook inburgeren in Nederland. Dat is de stelling bijna uh, 1050, dat is 1050 mensen gestemd. Bijna, zeg ik, nog dit niet. 80% is het eens met de stelling, 20% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Hallo, met uh, mevrouw Schoon... Um, ik ben het er gedeeltelijk ook wel mee eens. Als er nu inderdaad weer veel mensen komen uit andere landen binnen de Europese Unie, dan zul je de hoop van die mensen een zekere solidariteit en een zekere aanpassing mogen verwachten. Dat je ze daar iets toe bij, bij, bij leert, hè? dat ze zich uh, hier ook prettig voelen en weten hoe wij met verschillende bevolkingsgroepen omgaan. Ja. Dat kan natuurlijk Maar als je dat contract dan tekent van je, dan weet uh, nou ja, je er vanaf ja. dus even. En hoe dan, en dan wordt dat dan verder gecontroleerd of je het ook ja. naleeft? Nee, dat is, haast, dat is haast niet te controleren. Maar we zijn nu zoveel jaar verder dat de eerste arbeidsmigranten hier naartoe kwamen. En er zijn nog steeds grote problemen. En nou gaan we dus weer met nieuwe groepen mensen beginnen, weliswaar uit de Europese Unie. Mm -hmm. Moet dat dan precies zo allemaal gaan verlopen? U zegt we moeten eigenlijk leren van het verleden. Ja, ja. een beetje wel. Dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Goedemiddag met de Vries in Groningen. Ik ben het helemaal niet eens met deze stelling. De Polen die hier rondlopen, die de Eenshaven opbouwen. met al die smerige kolencentrales. die spreken helemaal geen Nederlands. En daar hebben die arme mensen ook helemaal geen tijd voor. En die komen hier om keihard te werken. Die worden hier uitgebuit door het systeem. waardoor de politici in Europa is bedacht. Mm -hmm. En. Uh, Mevrouw zegt ook heel terecht bij u in de studio... dat de werkloosheid moet worden aangepakt. Dat doen we niet door de economie kapot te bezuinigen... maar laat het begrotingstekort maar oplopen tot 20 procent. En dan in heel Europa... en op het moment dat de economie weer op volle kracht draait... Dan gaan we dat met 5% terugbrengen en dan gaan we zo de schulden wat afbouwen. Maar dat moet je niet doen door het af te schuiven op weerloze mensen die in een vrij Europa leven. Want we zijn allemaal Europeanen, dat is 20 jaar geleden voor gekozen. En dan moeten ze nu niet gaan piepen nu het even moeilijk is. Dan moeten ze echt met visie komen in Den Haag. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag, je met Saïda. Uh, Ik ben het wel eens met de stelling, maar ik denk niet dat werkgevers zitten te wachten op Polen die hun een weerwoord kunnen geven. Want uh, er gaf er eentje laatst een weerwoord in Groningen en die werd gelijk de laan uit. <lacht> En uh, dan wil ik nog wat zeggen. Nee, maar u zegt eigenlijk van, het is juist goed dat die Polen niet zo goed Nederlands spreken. Nee, ik vind het niet goed, maar nee, werkgevers maar... vinden het ja, goed, nee, want ik ben geen werkgever. Dan worden ze te mondig ineens. Uh, ja, en een want... tweede punt? Uh, nou, uh, de collega's van mevrouw Cara Bouloud, die weten de wetten en van de hoed en de rand, maar ze maken nog dagelijks wekelijks fouten door fouten declaraties in te dienen. <laughs> dus dat vind ik wel, uh, ze moeten ook het goede voorbeeld geven. Dus als je dat van de bevolking verwacht, moeten hun ook het goede voorbeeld geven. Dat hoort ook bij Normen en Waarden, zegt u. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Uh, goedemiddag, uh, Jurgen. Uh, ik bel vanuit België, Dirk Hofstein. En uh, het is niet dat ik uh, niet bevoegd zou zijn om te inburgeren in Nederland, als dat zo nodig zijn, maar ik uh, denk wel dat jullie een beetje fout bezig zijn om het zo uit te drukken. Um, het is niet de eerste keer dat ik uh, het thema over migratie, migranten, integratie en zo hoor op de Nederlandse radio, want het is echt een heel erg een toenemen. En ik, eigenlijk, ik vind het heel erg jammer dat jullie me uh, uh, heel erg polariseren in de laatste jaren. Hmm. En ik denk dat de Unie dat absoluut niet nodig heeft. Maar, maar, maar hij... speelt het bij jullie helemaal niet, dit, dit onderwerp? Jawel, bij ons speelt het uiteraard ook. Maar ik vind toch dat de Belgen daar, vind ik, op, dat, op, deze, op dat onderwerp, iets verstandiger, vind ik persoonlijk uh, omgaan. Ja. En waarom zeg ik dat? Omdat ik denk dat de polarisatie, ik denk dat, pas op, alhoewel in België gelijk nu met de NVA zo bezig is, ja. ik denk dat we daar heel erg voorzichtig mee moeten zijn. Um, ik, ik maak niet graag een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, maar we moeten in deze tijd, waar het voor iedereen heel moeilijk is om de einds van elkaar te doen, moeten we leren samenwerken en de mensen die naar Nederland komen, die zijn naar Nederland gekomen niet meer willen van economische reden, maar ook gewoon met het idee dat Nederland een liberaal land is, een verdraagse land, dus willen van jullie grondwet, en dit is ook in heel Europa zo. Leer dat op zijn minst te adresseren. En doe daar iets mee. En ga met de mensen op een positieve manier om en En laten we alsjeblieft stoppen met altijd naar het wij en het zij-verhalen, want we komen daar echt nergens mee. We hebben dus samenwerking nodig in Europa en geen tegen elkaar opzetten. Dankjewel voor het bellen vanuit België. Goedemiddag. Ja, hallo, ik ben schoen. Nou, ik ben in principe voelig even voor, voor die stelling, maar of het wat helpt, dat weet ik niet. Als je een keer de Kruiswijk loopt in Rotterdam, dan helpen bij die puilen nog geen tien Bovendien zijn er heel wat autochtone Nederlanders die ook wel een offensief kunnen gebruiken. Maar ik mag nog één zeggen, wat mij het meest choqueert is, dat die mevrouw in de studio met alle respect voor haar, hoor, daar gaan we niet om, maar dat zij vindt dat de integratie in Nederland is gelukt. Heb dat mensen dan nog nooit gehoord van, nou, gang area's voor homo's, joden... En andere mensen die anders zijn, heb je nog nooit gehoord van alle vreselijke problemen die die mensen... omdat ze niet als gelijkwaardig worden beschouwd hebben wanneer ze in bijk met moslims en andere mensen... die die, die andere, hele andere ideologie mm. op houden. Ja. ja, u zegt eigenlijk de integratie is mislukt. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja? Hallo, met wie? Met mij, met... met, met, met, met, met, met mij. Dag. Ik, ik erg me dood in deze discussie. Oh. We hebben hier zoveel werkelozen, Ja? die niet in de bak, je zal maar een man of een zoon hebben... Die, die graag wil werken en niet in de bak komt. Wat denk je dat dit gaat kosten, die, die cursussen allemaal... En, en, en trouwens, Nederlanders dan een uitkering hebben. Ja, maar hoe dan kan, dan je hoe je kan dat dan? Er over arbeidskrachten die de taal nog niet eens spreken. En trouwens, als het geen inburgeringscursus, ze moeten het ook maar kunnen leren. Ja. Nou, maar mevrouw, hoe verklaart u dat dan? Want u zegt, kijk, die mensen komen hier naartoe en die vinden dus wel werk. Wat, wat wij dan blijkbaar niet willen doen, die mensen nee, die nu thuis zitten. Nee, ze zijn goedkoper zijn, worden ze aangenomen. Ja. En ik heb de jaren dertig meegemaakt. De straten kun je niet door, zoveel jonge werkelozen zet ze aan het werk. Ja. Ze hebben ook een uitkering. Ik zal niet zeggen mensen die boven de 45 zijn, maar die jonge gasten die werkeloos zijn, ja. laat die dan ook wat doen. Dank u wel. al, goedemiddag. Hallo? Hallo, met wie? Ja, met Wim Boeren. Dag Wim. Goedemiddag. Ik, uh, ik, ik heb twee punten even. Zojuist die mevrouw, dat er hier een grote werkloosheid is, dat is inderdaad wel waar. Dat, uh, dat is het probleem. Maar van de andere kant, ik ben het wel eens met de stelling van meneer Laat de mensen de, de inburgering en alles wat erbij hoort maar volgen. Want juist door die inburgering en door alles wat ze daarbij doen, horen en zien enzovoorts... komen zij tussen de Hollanders te staan en uh, leren ze de Nederlandse uh, cultuur... en ook de normen en waarden en alles wat er omheen hangt uh, beter kennen. Dus ik ben helemaal voor de stelling. Ja, dank u wel, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo, met wie? Met Jeffrey. Jeffrey. Ja, kijk, uh, de, de, de, de, de vorige meneer die heeft ook al gezegd dat, het, uh, dat de mensen niet gelijk worden behandeld. Kijk, Nederland is een racistisch land. Kijk, uh, uh, uh, waarom niet to the point? Gewoon zeggen mensen die een uh, moslim achtergrond hebben, die mogen niet naar Nederland. Punt. Ja, maar dit is toch helemaal niet zo? Ja, tuurlijk is het zo. Kijk, dat wordt allemaal, hoe uh, uh, hier in Nederland wordt het allemaal, hoe zeg je dat, een, een er, zeg maar, eroverheen uh, gedaan. Ja. Nederland heeft gewoon een hekel aan, aan de moslims, op ja. het punt. Dat is nee, het maar... Ik ben een christen, maar ik begrijp niet dat men gewoon, als, als het hier gaat, dat men dus niet te the point doet. Nee, Volgens mij gaat het hier vooral over Roemenen en Bulgaren die er binnenkort ja, bij kijk. komen. Dat, dat, dat is, kijk, dat is allemaal fictie. Dat, dat, dat zogenaamde uh, hoe noem dat, dat, dat integratiegedoe. Dat is allemaal ja, fictie. Jij vermoedt een grote complot dat, dat Nederland gewoon geen, uh, geen moslims naar binnen wil laten. Oké. Okay. Uh, dan nog de laatste. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Even kort. Um, nou, ik ben het uh, niet eens met de stelling. Omdat ik er... Uh, ja, ik zie weer iets van uh, zij komen binnen en ze doen iets fout. Terwijl dat een beleid is dat door de overheden zelf wordt uh, uh, um ...voorgeschreven, want waar, hoe kan het zijn dat de mensen binnen kunnen komen... ...omdat de grote inter, uh, multinationals, die willen dat arbeid makkelijk overal heen en weer kan gaan... ...maar wanneer ze er eenmaal zijn, dan ontstaat het probleem. Ja. Nu komt weer, uh, als je met een verhaal van de mensen moet een contract tekenen... ...maar welke waarden en normen? De waarden en normen die zeggen dat mensen niet gelijk zijn... Dat uh, niet alleen moslims, maar ook mensen uit uh, Roemenië en Bulgarije niet gelijk zijn. Nou, dan hadden ze niet mee moeten doen met ja. de Europese ja. eenheid. Ja. Er wordt iets gedaan, heel groot. En vervolgens ja. moeten landen dat individueel oplossen. Ja. Dat gaat gewoon niet. Oké, okay, dank u wel voor het bellen, mevrouw. We gaan snel terug naar uh, Saret Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP. U hebt meegeluisterd. Wat vindt u van de reacties? Prachtige reacties. Volgens mij hebben heel mensen heel goed door wat er gebeurt. Uh, om te beginnen bij die mevrouw met haar laatste uh, reactie. Dat is inderdaad uh, een bewuste politiek om uh, nou ja, mensen zo goedkoop als mogelijk... zogenaamd dat vrij verkeer van werknemers te regelen om vervolgens de randvoorwaarden... dus dat eerlijke loon voor eerlijk werk en bijvoorbeeld voorwaarden... Uh, voor integratie niet te regelen. En vaak wordt dan uh, uiteindelijk gewezen naar uh, alleen maar de migranten... of de niet-migranten zelf. Dat moet anders. Dat is ook wat mevrouw uh, uh, Schoon eigenlijk zei vanuit het verleden. Hè? De eerste generatie gastarbeiders, de generatie van mijn uh, ouders... Ja, daarvan werd ook gezegd. Ze komen, ze gaan. We uh, nou, hebben heel veel uh, waardevol werk gedaan. Maar uiteindelijk is men wel vergeten de randvoorwaarden scheppen. Zodat velen, toen ze eenmaal werkloos raakten... daarna ook weer aan de slag konden. Dat moeten we niet nog een keer doen. En dat dreigt wel te gebeuren. Uh, Stef de Vries uh, was dat, geloof ik. Of Staf de Vries uit Groningen. Die had het al over de uitbuiting ja. in de Eemshaven. Um, vandaar dat het ontzettend belangrijk is... om uh, niet met dit soort nou ja, lege contracten te komen... maar voorwaarden te stellen en daarvoor te pleiten in Europa in combinatie met... een aantal mensen hebben dat zeer terecht aangekaart. Ik bedoel, we kunnen het wel over deze zaken hebben... maar er is een gigantisch probleem met werkloosheid. Europa komt daar niet uit als zij alleen maar de bevolking kapot bezuinigen. Ja. Ik dus graag... daar zal echt geïnvesteerd moeten worden. En ik wil eigenlijk ook nog een um, reactie geven... op de heer Schul ja. uit Rotterdam. Mag dat nog ja, even? Ja, zeker. Want die zei bijvoorbeeld ook dat autochtone Nederlanders... wel eens een beschavingsoffensief mogen ondergaan. Ja, dat was inderdaad weer een ander uh, meneer. Maar natuurlijk, ik bedoel... Um, um, onbeschoft gedrag, gedrag fatsoen dat, uh, of onfatsoen of, of eerlijkheid, mm -hmm. dat beperkt zich niet tot een bepaalde bevolkingsgroep. Uh, dat beperkt zich niet tot allochtoon of uh, autochtoon. Volgens mij moeten we ook niet in de valkuil trappen, uh, dat we naar elkaar gaan wijzen en uh, elkaar gaan zien als wij en zij. We hebben allemaal regels, die moeten uh, gelden voor iedereen. Maar meneer Jules uit uh, Krooswijk, die had het eigenlijk over, uh, die was een beetje verontwaardigd over dat ik had gezegd dat de integratie gelukt is. Ja. Um, uh, en um, hij heeft dat voor zich zelf ingevuld als dat ik de problemen die er wel degelijk zijn, met name ook in de volksbuurten waar hij het over had, aan het ontkennen uh, ben. Integendeel, uh, ik wil eigenlijk al uh, jarenlang een actieplan tegen groeiende segregatie en inderdaad uh, ghettovorming, uh, waardoor mensen van elkaar vervreemden, maar ook waardoor uh, heel veel uh, overlast uh, niet wordt opgelost. Nou, dat is precies uh, waar de minister aan moet werken. Nou, u zegt ook van, uh, laten we zeggen, het, het initiatief is aardig, de analyse die hij gemaakt heeft, daar klopt ook wel wat van, maar de maatregelen Blijven blijven totaal weg en daar gaat u hem neem ik aan uh, over aan zijn jas trekken Asja bedoel ik, de minister natuurlijk. Uh, dank dat u meedeed in standpunt.nl. Mevrouw Karobulo, Tweede Kamerlid voor de SP. Ik uh, verwijs naar onze site, u kunt daar blijven stemmen. Hebben bijna 1200 mensen nu gedaan. 79% eens met de stelling... 21 procent, uh, oneens. Uh, nieuwkomers uit de Europese Unie moeten ook inburgeren in Nederland. Elsbeth. Ja, wij hebben reacties uit Marokkaanse hoek op, op dat plan van Asscher. En met name dan op de oproep om Nederlandse normen en waarden te verinnerlijken. Ja, de vraag is dan hoe doe je dat? En mag je dan bijvoorbeeld nog wel dingen vinden die daarmee in tegenspraak zijn? Bijvoorbeeld als het gaat om homoseksualiteit of over vrouwen of nou ja, noem maar op. Verder cybercrime vanuit China. Daar moeten we ons veel meer zorgen over maken, zegt Ronald Prins. Wij denken dat er niet zoveel aan de hand is, maar er is echt wel wat aan de hand. Dus daar gaat het zit over. je weer alleen? Vorige... Ik zit weer alleen en er is geen muziek vandaag. Goed zo. Zometeen na, na twee dus. Elsbeth, groet ik in uh, Dit is de Dag. Uh, ik wens u vast een prettige verder. Goedemiddag. Surf naar de degids.fm Europees Voetbal op Radio 1.